6 uur. Het NOS-Journaal. Mark Visser. Goedenavond. PvdA ledenraad achter partijleider Samsom. Bereikbaarheid 112 onbetrouwbaar, zegt inspectie. En Syrië ontkent betrokkenheid aanslagen Turkije. Het weer af en toe een bui. Het is 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgenochtend trekt een gebied met regen over het land. Smiddags soms Som, zon en het wordt dan 13 tot 15 graden. En het leek van tevoren heel spannend te worden, maar uiteindelijk liep het met een sisser af. De ledenraad van de PvdA vanmiddag in Utrecht. De leden legden zich uiteindelijk neer bij de weigering van partijleider Samsom om te gaan morrelen aan het regeerakkoord. Verslaggever Wilco Boom, die afloop was niet zo voorzien hè? Nee, nee, niet helemaal hoor. Want twee weken geleden op het partijcongres in Leeuwarden... stonden de leden nog massaal tegen de strafbaarstelling... van illegaal verblijf in Nederland. Nou, die afspraak daarover met de VVD in het regeerakkoord... die moest van de leden van tafel. Samson moest dat gaan openbreken. Maar ja, de partijleider die verzette zich daartegen... want afspraak is afspraak. Hij vreest ook dat de Partij van de Arbeid... dan op andere punten weer veel moet gaan inleveren. Nou, en er werd dus rekening mee gehouden vandaag... dat de leden zich opnieuw scherp tegen die passage zouden keren... en opnieuw tegen Samson zouden... Zouden zeggen schrappen die passage. Dat gebeurde ook zeker wel door een aantal van de honderden leden hier op die ledenraad. Maar in de loop van de bijeenkomst bleek toch dat er veel leden waren... die begrip hebben voor de keuze uh, van Samsung. En er ontstond dus een denkbeeld. Dan begrijp ik dus niet waarom je zo halstarrig vasthoudt... aan dit symboolpolitieke punt met de VVD... Ik ben 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid en ik heb geleerd van mijn ouders dat ik de partij moet dienen. Geef Diederik en Hans het vertrouwen, dat verdienen ze. Dank je. Dank je wel. Ja, wel een uh, gemengd beeld, inderdaad, wat je zegt. Maar uiteindelijk kreeg Samson dus de ledenraad mee. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Nou, hij heeft na dat congres van twee weken geleden begrepen dat hij heel veel zendingsarbeid moest gaan verrichten onder de leden. En dat heeft hij ook uitgebreid gedaan. Hij heeft een toenee gemaakt langs regionale bijeenkomsten. En ook via de media zo goed mogelijk duidelijk proberen te maken waarom het volgens hem niet anders moet. He, dat de partij er ook heel veel voor terug heeft gekregen bijvoorbeeld, zoals het kinderpardon. En dat hij niet een onbetrouwbare partner wil worden. Nou en dat heeft hij vanmiddag hier in Utrecht ook nog een keer gedaan. En ik wilde af van minimumstraffen. We wilden af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 Ja, uitleggen, uitleggen en uitleggen dus. Dat is wat Samsom heeft gedaan. En dat is waarmee hij het pleit uiteindelijk heeft weten te winnen. En wat ook een rol speelt, is dat Sander Terphuis... het inmiddels zeer bekende Iraans-Nederlandse PvdA-lid... dat de actie tegen die strafbaarstelling is begonnen. Dat die Terphuis een motie heeft ingediend... met allerlei voorwaarden voor de strafbaarheid. Het wordt bijvoorbeeld wel strafbaar, maar alleen als overtreding. Niet als misdrijf. Nou ja, en dat Samsom die voorwaarden heeft... Over... En ook dat was voor de ledenraad een belangrijk uh, uh, symbool. Om toch te accepteren dat Samsung het regeerakkoord niet gaat proberen aan te passen. Samsung kreeg de ledenraad dus uh, uiteindelijk de ledenraad mee. Uh, hoe zit het eigenlijk dan met de fractie? Hè? Want eerder vandaag werd bekend dat zes fractieleden grote moeite hebben met die strafbaarstelling. Ja, dat klopt. En dat is ook eigenlijk niet veranderd. De zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov speelt daar een belangrijke... In, die heeft de weerzin die er toch was tegen die strafverstelling bij een aantal mensen in de fractie sterk aangewakkerd. En dat is eigenlijk niet verdwenen, zegt één van die zes. En dat is Kamerlid Myrthe Hilkens. Ik heb die zelfmoord wel echt als een nieuwe actualiteit en nieuwe omstandigheid beschouwd. En ik vind dat het mij als Kamerlid vrijstaat om aan de hand van nieuwe actuele feiten... gewoon ook opnieuw naar een gereerakkoord te mogen dat betekent dat ik pas weer over strafbaarstelling wens na te denken als alle punten... ...van de motie Terphuis voor Zilversen. Ja, Heelkens wil dus pas weer denken over strafbaarstellingen... ...als alle voorwaarden van Terphuis zijn ingevoerd. En dat is nog iets anders dan ermee instemmen. Nou, in de slag op de ledenraad is dus vanmiddag gewonnen... door Sams Samson, zou je kunnen zeggen. Maar in de fractie staan nog niet alle neuzen dezelfde kant op. En die verdeeldheid in de fractie is nu wel vandaag... Uh, ...in de schijnwerpers komen te staan. En dat is weer een verliespunt voor de partijleider. Verslaggever Wilco Boom. Als je 112 belt, weet je nooit 100 zeker of je ook echt iemand aan de lijn krijgt. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en het agentschap Telekom... na een onderzoek over het functioneren van het alarmnummer. Verslaggever Ilan Sluis, wat is er mis met 112? Nou ja, eigenlijk is de belangrijkste conclusie dat als je 112 belt... dat de kans dat je niemand aan de lijn krijgt heel erg groot is. Uh, en dat komt volgens de onderzoekers. Uh, omdat niemand echt eigenaar is van 1 en 2. Er is niemand helemaal verantwoordelijk voor het alarmnummer. Uh, niemand heeft dus ook een volledig juist een actueel beeld van de, van de hele 1 en 2 keten. Van het hele systeem. Uh, en de diverse partijen die aan de 1 en 2 meewerken. Dus de politie, ministerie, uh, KPN hanteren ook nog eens allemaal verschillende begrippen. Uh, waardoor misverstanden en, en verwarring uh, natuurlijk op de loer liggen. Uh, en daarna zeggen de onderzoekers, het systeem is uh, op zich uh, robuust en stevig, maar er is de afgelopen jaren zoveel aangesleuteld, uh, daardoor is het eigenlijk nodeloos ingewikkeld gemaakt. Maar zijn hier ook mensen aan dood gegaan, dat er mensen dus in moeilijkheden zijn gekomen, omdat ze geen 1 en 2 konden bellen, of niet konden bereiken, geen contact kregen? Ja, zeker. Uh, de, de, de, het onderzoek van het uh, van agentschap uh, Telecom en uh, de Inspectie Veiligheid en Justitie is vorig jaar gestart... Naar aanleiding van een aantal grote storingen. En een van die storingen was in juni vorig jaar. Uh, en bij die storing, waarbij 214 gesprekken uiteindelijk niet aan zijn gekomen bij 112. Is in twee gevallen uh, uh, zijn mensen inderdaad overleden omdat zij 112 niet konden bereiken. Nu is 112 de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En van KPN ook. En uh, wat gaan die eraan doen? Nou ja, die hebben eigenlijk al allebei gezegd dat ze de aanbevelingen van het rapport allemaal overnemen. En het minister heeft het rapport ook niet helemaal afgewacht. Hij heeft al een team opgericht dat de verbeteringen moet doorvoeren. En zegt hij zelf, de eerste vruchten daarvan zijn al geplukt. Tijdens de troonswisseling hebben zich geen problemen met 1 en 2 voorgedaan. En ook met de jaarwisseling, waar ook maatregelen zijn genomen, is uiteindelijk niets voorgevallen. Dus ze houden zich vast aan de positieve dingen in de afgelopen tijd, begrijp ik? Ja, maar er is op zich wel wat werk aan de winkel voor, ons, hoor, want het team, dat team is er niet voor niks en het is ook nog niet klaar. Verslaggever Ilan Sluis. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. De Syrische autoriteiten ontkennen elke betrokkenheid bij de twee bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad Rehanle. Volgens Turkije zijn de aanvallen gisteren uitgevoerd door een groep die is verbonden met de Syrische Inlichtingendienst. Maar de Syrische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken ontkent dat in een interview met de NOS. It is impossible for Syria to be involved in such illegal, inhuman and the criminal activities. The staatssecretaris is ervan overtuigd dat het Turkse onderzoek Syrië zou vrijpleiten, zolang dat onderzoek maar is gebaseerd op feiten. If the investigation is based on justice and the neutrality and so on, uh, of course. I mean, uh, but what we are confident of is the fact that Syria will never ever do such harm to the Turkish people. De Syrische staatssecretaris betuigde in het gesprek met de NOS zijn medeleven met de slachtoffers. Maar hij zei ook dat deze aanslag een logisch gevolg is van het beleid van Turkije. Het land geeft volgens hem terroristen die Syriërs doden onder het dak. En nu zijn die terroristen begonnen met het vermoorden van Turken. What can we expect? We have opened Turkey for all the terrorists of the world to come and kill Syrians. And now they have started killing Turkish. So we sympathize with the Turkish people. We condemn all terrorism and put the responsibility on the shoulder... of the prime minister and his foreign minister and the Turkish government. Ja, Turkije ziet dat heel anders. Die houdt er rekening mee dat de, het een vergelding is van Syrië... omdat Turkije de oppositie in Syrië steunt... en zich kritisch heeft uitgelaten over het regime van president Assad. Inmiddels zijn in Turkije negen mensen aangehouden voor de aanslagen... waarbij gisteren 46 mensen om het leven kwamen. In Limburg zoekt de politie bij Geulen naar de vermiste broers Ruben en Julian uit Zeist. De politie zoekt gericht bij de visvijver aan de Kleinvelderweg en de Broekveldweg. De omgeving is afgezet door de ME en er is een helikopter ingezet. Limburgse politie zegt dat er een tip is binnengekomen die het waard is om serieus genomen te worden. Geulen ligt in de buurt van Beek. Daar is de vader met de kinderen nog gezien op camerabeelden van een tankstation. Politieagenten in Arnhem hebben vannacht waarschijnlijk twee keer met de ogen moeten knipperen. Ze zagen ineens een auto voorbij komen met een passagier op het dak. En hij hield zich met zijn handen aan de zijkanten van de auto vast. Ja, die agenten die geloofden eigenlijk hun eigen ogen niet. Ze gingen erachteraan en zagen dat er inderdaad een auto met hoge snelheid reed... waarop iemand op het dak lag. Het waren allemaal nog vrij jonge jongens. En uh, ze zagen de lol er lol wel van in. je nou, zult begrijpen dat de politieagenten het iets minder lollig vonden hebben dan ook een uh, procesverbaal opgemaakt. En de bestuurder is zijn rijbewijs en zijn auto voorlopig kwijt. Na de laatste speelronde in de Eredivisie... heeft Mark van Bommel een punt achter zijn carrière gezet. PSV verloor met 3-1 van FC Twente. En van Bommel kreeg een rode kaart. Het bleek het laatste wapenfeit van een lange loopbaan. Dit is een, een uh, ja, misschien wel een frustrerend seizoen. Deze wedstrijd is er misschien ook wel tekenend voor... Dat je uh, je frustratie ook nog uit. Het is jammer dat het zo moet eindigen, maar uh, dat doet niks af aan mijn carrière, denk ik. Uh, maar, uh, maar ik vind het goed zo. Bommel begon zijn carrière bij Fortuna Sittard. Hij speelde behalve bij PSV ook nog bij Barcelona, Bayern München en AC Milan. Hij werd acht keer landskampioen, won de Champions League met Barcelona... en speelde bovendien een WK-finale met het Nederlands elftal. In de Eredivisie ging het vandaag vooral om de play plekken om Europees voetbal. FC Groningen en Heerenveen plaatsen zich voor de play-offs. Beide ploegen verloren weliswaar. Heerenveen ging met 1-0 onderuit tegen Rode JC. En Groningen verloor met 2-0 van landskampioen Ajax. Maar doordat ook ADO verloor, ADO Den Haag, met 4-2 van Pek Zwolle... gaan Groningen en Heerenveen dus de play-offs in. Een andere uitslagen van vanmiddag. Feyenoord-Nak 1-0, Vitesse-VV 0-1... FC Utrecht, Herakles Almelo 3-0, NEC, RKC 1-2 en Willem 2-AZ 2-0. En AZ heeft vandaag dan wel verloren van Willem 2. Toch krijgt de club zometeen een huldiging. Want AZ heeft natuurlijk ten koste van PSV donderdag de KNVB-beker gewonnen. In het stadion in Alkmaar is verslaggever Rien Kamer. Eh, Rienk, ploeg van AZ, moet natuurlijk een stukje rijden. De wedstrijd was weliswaar om kwart over vier afgelopen. Maar douchen, dan de bus in, gaan rijden. Zijn de spelers er al? En nog niet. Die worden hier rond de uur of zeven verwacht. Uh, om half zes zijn hier de poorten opengegaan van het uh, AFAS. Uh Stadion van de AZ in Alkmaar. Uh, ik denk, ik sta we Rand van het Veld, kijk om me heen naar de tribunes. Nou, 1500 mensen zijn er, uh, denk ik. En kunnen er 17.000 in, de. Dus, uh, nou, er is nog, uh, er is nog plek. Um, ik denk dat de supporters die hier zijn heel blij zijn dat ze überhaupt iets te zien hebben. Want, uh, nou ja, je hoorde, je noemde zelf dit al de uitslag van vandaag. Uh, Willem II is de hekken uit de degradant, daar hebben ze tegen verloren. Te ze zijn als tiende geëindigd in het rechterrijk, die staan. Maar goed, donderdag dus die uh, beker gewonnen. En die geeft recht op uh, Europese uh, voetbal. De voorronde van de Europa League. Uh, dus een feestje zometeen hier om 7 uur in het stadion. Dan worden de spelers verwacht. Uh, de, de voorzitter zal wat gaan zeggen. De, de trainer zal wat gaan zeggen. De burgemeester zal wat gaan zeggen. En er zal vooral veel gejaagd worden, denk ik. En er kunnen nog veel mensen bij. Verslaggever ringkamer. De Rus Maxime Belkov heeft de negende etappe van de Ronde van Italië begonnen. De rennen van Katusha kwam alleen aan in Florence. De leiderstrui is nog steeds in handen van de Italiaan Vincenzo Nibali. En de Canadees rider Hesjedal, vorig jaar winnaar van de Giro, verloor ruim een minuut op Nibali. Fernando Alonso heeft in de Formule 1 de Grand Prix van Barcelona gewonnen. De Spanjaard bleef in eigen land Kimi Raikonen voor. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Alonso zegeviert bij de Grand Prix in zijn thuisland. Dat was wel al zijn tweede overwinning van dit seizoen. En de Nederlander Guido van der Garde reed de wedstrijd niet uit. Hij moest na 23 ronden de strijd staken nadat een wiel was losgeschoten. Nog één keer het belangrijkste nieuws. PvdA-ledenraad achter partijleider Samson. Bereikbaarheid 112 onbetrouwbaar, zegt inspectie. En Syrië ontkent betrokkenheid aanslagen Turkije. Dat was het met de uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de VPRO met Studio Itzada. Zweden zijn slim. Wist u dat de ritsluiting een Zweedse uitvinding is? En ook Volvo's eigen driepuntsgordel...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 Onlangs vond ik op een rommelmarkt een klein merkwaardig houten kistje. En voor een tientje heb ik het meegenomen en toen ik het thuis voorzichtig opende... bleek er een dode taal in te zitten. Morsdood dood was hij. En wel zat er een briefje bij in het Latijn... waarin een Romeinse centurion verklaarde dat dit de taal der kaninefaten was... Blijkbaar was deze oude legionair een schuinsmarcheerder... die dol was op lokale jonge meisjes in Koenijnevel. En daartoe had hij hun inmiddels dode taal opgetekend en vastgelegd. En ik ben begonnen deze dode letters en lettergrepen weer tot leven te wekken. Elke avond stamp ik een paar werkwoorden en bijzinnen in mijn hoofd... en langzaam komt deze oude inheemse klankcultuur weer tot leven... Wilt u wat horen? Kijk, Mien, ik geef die misschien en knieën voor op de knotte knieën. Kijk, Mien, ik geef je misschien een konijnenvel voor over je koude benen. Hm, bijzonder, hè? Het schijnt dat de vaten vooral leefden in de duinen rond Haarlem. Net als onze presentator van vanavond, Marten Minkema. Ja, daar woon ik, bij de duinen van Haarlem. En naar de voet van die duinen staat een eeuwenoude uitspanning... Kraantje Lek geheten, waar honderden jaren geleden al kinderen speelden in de beroemde grote holle boom van Kraantje Lek. Maar die boom is niet meer. Die is door de bliksem getroffen en een paar jaar geleden vervangen door een levensgrote replica van brons. Een boom van brons met een gat erin, waar je je nog steeds kan verstoppen. Maar om eerlijk te zijn, daar is niet zoveel aan hoor. Want een, ja, een boom van brons is hard en koud. Bomen van hout en bladeren, die zijn onvervangbaar. Dat moet het wezen. Een wereld zonder bomen, dat is een knikker. Hun bladerdak is de zachte buffer tussen de ongenaakbare, peilloos hoge hemel boven ons... en de groene perken beneden, waar we op zondagmiddagen op onze rug liggen. Onze dromen dromend, luisterend naar het ruisen van miljoenen bladeren. Die zeggen, alles komt goed. Alles is één. Maar ja, bomen zijn ook... De grote wouden waarin we ons nietig voelen. Die kathedralen van de natuur waarin het schittert en schaduwt... tot in de geheimzinnige diepste diepten. Daar waar onze angsten en nachtmerries schuilen. En nu het hooglente is en de bomen weer buigen onder hun volle takken... nu staat Studio Itzada stil bij bomen. Tot zeven uur en dat doen we samen met Karel Jonkins. Goedenavond, welkom. Goedenavond. U bent botanicus en bomenontdekkingsreiziger... Zeg ik goed. Ik ja. uh, ga naar het bos inderdaad. En al doende met inventarisatiewerk ontdek ik daar ook wel nieuwe bomen. Naar het, het bos, bos, ja, maar niet, niet even bij Nijmegen bos, of zo. Dat nee, nee. nee, nee dat, daar is alles wel ongeveer bekend aan soorten. Ik ga naar het bos in West-Afrika. Waar inderdaad nog uh, oorspronkelijk bos is met ongelooflijk veel uh, soorten. Waaronder ook uh, natuurlijk heel veel soorten bomen. En daar staan ook nog bomen die onbekend zijn. Liberia is het, is het Liberia, gebied. ja. inderdaad, ja, Toch in niet West... zo'n groot, zo groot land? Het is niet uh, zo'n groot land. Maar voor het bos in West-Afrika is het wel een heel groot land. Het staat uh, voor de helft vol met bomen, begrijp ik, met bossen? Het staat, er staat al een heleboel oorspronkelijk ja. bos. En ja, er waren meer landen in het verleden daar... waar heel veel oorspronkelijk bos stond. Maar in landen als Ivoorkust en Ghana is dat bijvoorbeeld... Uh, het grootste deel verdwenen al. Hoe komt het dat in Liberia nog zoveel staat dan? Uh, in Liberia uh, staat waarschijnlijk nog wel meer bos. Uh, ten eerste omdat ze daar net uit een burgeroorlog tevoorschijn komen. Die in de tijd dat in Ivoorkust heel veel bos uh, gesloopt werd. Ah ja, de plantaties daar was er daar niemand. oorlog. Ja. Uh, niet dat die oorlog uh, alle houtkap tegenhield. Want er werd ook nog een grote, op grote schaal uh, goed, hout uh, ja. gesloopt. Ge, Kapt, uh, in, in dat land in die tijd. Maar de grote mijn, maar mijnbouwers is, en zo, die hadden niet zoveel. Uh, die kwamen niet uh, toen. Dat soort. Uh, ja. En ook de lokale boeren, die waren natuurlijk voor een groot deel op de vlucht. Dus uh -huh. ook uh, slash and burn uh, kap, die uh, gebeurde niet zo vaak. Maar bijkomend is ook dat het een van de natste landen is van West-Afrika. Ah ja. Dus het is heel lastig om daar te werken. En daar, daar gaat u dus op zoek naar bomen die niemand nog kent. Daar gaan we het over hebben straks. Hè? Die, ja. niemand, die niemand ooit heeft dat klopt, die bij de ja, wetenschap nog Nog een de wetenschap zijn. in ieder geval onbekend zijn, hè? Ja, inderdaad. Ja. Um, veel mensen zien bomen als uh, ja, objecten die vaak in de weg staan. En waar je fijne planken van kan zagen of uh, op stoken op een haard. Uh, er zijn maar weinigen die een boom zien als een levend wezen met bewustzijn. Waarmee je zelfs te communiceren valt. En als je daar dan openlijk voor uitkomt dat je dat kan... word je gezien als een halve gare. Hoe onterecht... Bomen zijn levende wezens die al veel langer op aarde zijn dan wij. Vraag het maar aan Maya Koistra. Zij verdiept zich al heel lang in het leven en welzijn van onze bebladerde vrienden. Daar gaat de Bonte Grote Bonte Specht. Zit daar, daar, vind daar rust. Zag je? Onder de bomen komen herinneringen terug. Onder de bomen. Ik ben Maya Koistra. En we zijn hier in het Grebbebos op een hele mooie dag. Dit is een oude beukenlaan van mensen die in de 18e eeuw, 19e eeuw... met de koets naar de kerk gingen en zo. Hier zo kan je zien dat het lage adel is, want het is maar één rij beuken. Maar bij Amerongen, waar de baron woonde, dubbele rijen beuken. En wat het bijzondere aan deze beuken is, is bijvoorbeeld hier allemaal nog granaatinslagen granaatscherven zitten erin. Allemaal van deze beschadigingen in de bast. Dit zijn granaatinslagen. Zou deze boom, deze beuk zou die herinnering hebben aan die tijd, zeker, aan de oorlog? Zeker. De littekens draagt hij nog. Ja, Ik denk dat als er weer uh, geschoten wordt... en als hij weer dit soort uh, dingen ziet gebeuren of hoort... ik weet niet of oren of voelen of iets anders... of de sfeer, wat het dominant is voor een boom... maar dan krijg je weer dat hij dezelfde aanmaakreacties gaat maken voor reparatie of voor hoe overleef ik dit? Want hij heeft hier heel hard aan moeten trekken om uh, gewoon alle wonden te repareren. En uh, dat blijf je als littekens meedragen in het leven. Maar als je dan ziet wat hij er nog van gemaakt heeft, dan heb je er respect voor. Ze kunnen wel pijn hebben. Zeker hebben ze pijn. Daar reageren ze heel snel op. Dus als je twee tensiometers op een blad zet en je steekt met de mes of je beschadigt de wortels... dan voel je dat daar een impuls gaat. Echt zo'n uitslag, net zoals bij een aardbeving. Je hebt ook mensen die omhelzen een boom. Ja. En die komen dan helemaal tot rust. En sommigen zeggen dat ze ook dan beelden krijgen. Zou die boom dat merken als ik dit doe? Zeker. Als ik hem nu omarm? Ja, zeker. Maar het hangt wel vanaf met welke intentie je het doet. Dus je denkt van, nou, ik geloof er geen parst van. Nou, er gebeurt er ook meestal niet zoveel. Want dan sluit je je eigen systeem. Je moet eigenlijk jezelf, net zoals op school... Openstellen in een soort leermode. Ik wil wel wat leren, ik ben nieuwsgierig. Maar als je zegt van, ik geloof er geen barst van, je gaat tegen een boom leunen, dan nou, gebeurt er ook geen barst. Geen barst? <laughs> <Nee. laughs> nee, hij zal, hij zal niet wel weten dat ik geen bijl bij me heb. Als jij eh, niet doelbewust het bos ingaat om eh, wat te hakken of te doen, dan eh, merken ze dat zeker. Dat vereist weer van een boom zo'n gevoeligheid die ik weer niet bij een boom vind passen dan beseft u misschien ook al dat we het over hem hebben. Ik, ik denk zeker wel, maar alleen niet op onze manier. Er is best een registratie, van. wij hebben alle twee een uitstraling... een, uh, ja, een, een aura. aura om ons heen, jij en ik. En wij zijn lekker aan het resoneren, ook al praten we. En dan uh, doet die boom ook mee. Want we staan wel alle twee in die invloedssfeer van die boom. Want die van die boom is het grootste. Daar zitten we helemaal in. En in die uitstraling zit informatie... En hier zo staat een hele rij beuken. En als er daar wat gebeurt, dan weten ze het daar. Dat komt allemaal via de uitstraling mee. Dus als er één geschrokken is, dan gaat die hele schrik door. En als iemand met verkeerde benen uit bed gestapt is, dan weet iedereen het ook. Dat hoef je niet te vertellen. En zo is het met bomen ook. En dat gaat gewoon via de uitstraling en de sfeer die je uitzendt. De wow. die zijn ook vet gezet. Dat ze altijd naar het bos toe komen. Ja. Zou het bewustzijn het ergens op een bepaalde plek zitten? Wat oude mensen altijd zeiden. En wat de Indianen nog steeds hebben. En wat ik zelf ook ervaren heb. Is dat er een. Uh, nou, ongeveer uh, hangt van de dikte van de boom af. Maar zo'n halve meter tot een meter boven de grond. En daar zit een of andere. Uh, wat een omslag of een reguleringssysteem die eigenlijk onder en boven met elkaar op elkaar afstemt. En vroeger, ook de aboriginals in Australië... als die meer visionaire dingen wilden weten of informatie... dan gingen ze met hun hoofd tegen de boom liggen op die zone. En als je dan gaat liggen en je stelt je op iets in... dan kan je in een bepaald frequentiebereik komen. En het is beslist waar dat als je op een bepaalde hoogte op de boom... er tegenaan gaat zitten, dat je een ander soort... Rust over je krijgt. Anders dan dat je er gewoon bij staat. We groene in het Zijn ze hoog eigenlijk, hè? Ja, dat is de grap van bomen die uh, groeien altijd omhoog in principe. En daardoor zijn het uh, eigenlijk antennes tussen hemel en aarde. Die verbinden, dus net zoals een bliksemafleider, verbinden die. Uh, Eigenlijk de lading tussen hemel en aarde. En dan zijn er een heleboel bomen die doen dat door de aarde te ontladen. En er zijn bomen die doen het om de energie van de hemel de aarde in te brengen. En dat heb ik in mijn boeken over geschreven. Dat dat per boomsoort anders is. En dan is het heel leuk als je mensen vraagt wat is je favoriete boomsoort. Als ik dan een beuk hoor dan weet ik Het, het zijn mensen die afvoer nodig hebben. En als mensen zeggen, oh, graag een walnoot of een kastanje of een eik... dan weet ik, het zijn mensen die graag dingen willen doen en die opgeladen moeten worden. Bij ieder mensen karakter past een boom. Jazeker. En wij zijn ook verticale wezens. Daarom hebben wij als mens zoveel met bomen. Eigenlijk meer dan honden, katten en allemaal andere beesten die op vier pootjes rondlopen. Wij als mens hebben eigenlijk qua functie tussen hemel en aarde in dat spanningsveld het meeste relatie met bomen en daarom vind ik eigenlijk dat we daar best zuinig op mogen zijn. Zuiniger dan we meestal doen. Het is geen meubilair, het zijn gewoon levende wezens in een andere jas. Ja, Er zitten een paar paardjes spechten, er zit ook een paardje zwarte specht, dat is wel zeldzaam. De groene specht die broert iets verderop. Wij zijn ook verticale wezens. Behalve s'nachts. Behalve, behalve s'nachts, dat is waar. Ja, ja. Marja Kooistra, die heeft een uh, site. En die heet bomen.org. En ze schreef ook het boek De Kracht van Bomen. Ja, en dan wat horen we nu? Dat is het uh, geluid. Het geluid van de uh, schorskevers. Schorskevers. Die uh, zich te goed doen in een uh, conniveer. Tenminste, de uh, opnames. Die genomen zijn met een. Ik neem aan een soort contactmicrofoon op een boom. Oh, een tropisch regenwoud. is een aardig wat meer geluid bij de bomen. Maar... Ja, dit is uh, van één boom, ik begrepen. Van akoestisch ecoloog David Dunn uit uh, Santa Fe. Die heeft daar uh, opnames gemaakt van gemaakt. En uh... die beesten zijn er aanwezig. Je hoort ook de circulatie van boomsappen, schijnt het. Ja. Dit is Studio Itzada over bomen vandaag. En naast me zit Karel Donkind. Eh, ontdekkingsreiziger, bomenontdekkingsreiziger. Ja, u, eh, zo kan je het ook. De thuisbasis is Wageningen. En u, u, u gaat op, op, op reis nou, in West-Afrika, Liberia. Gaat u, zoekt u naar bomen die nog niet, niet die niemand kent? Tenminste, weet wetenschap nog en, niet kent. Nee. Nou, ik ga op zoek naar alle planten. En aldoende kom ik dan ook bomen tegen die niet te identificeren zijn. Ja, maar je komt zoveel tegen. We moeten wel die bomen hebben. Want dat woud is zo rijk. Duizenden jaren oud, hè? En duizenden soorten uh, rijk. Uh, ja. Tenminste, als, ook als je alleen naar planten kijkt. Er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere groepen, maar... Ja. Ik kijk alleen naar de planten. Dat is, dat is een echte ontdekkingsreis. Wie, wie betaalt die reis? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, de meeste reizen kan ik organiseren dankzij uh, de mijnbouwmaatschappijen. Uh, Niet dat ik ze daar echt dankbaar voor, uh, voor ben, want naderhand uh, verdwijnt het meeste bos uh, waar ik naar kan kijken. Oh. Dankzij die uh, milieueffectreportages die er uh, gemaakt moeten worden. Net zoals bij de archeologen. Eerst kijken of het al onder de grond zit en dan, en dan het nieuwe gebouw erop. Ja, inderdaad. Alleen hebben de archeologen meestal het geluk dat het gebouw een eindje hoger staat. Dus wat er onder de grond zit, ze kunnen er wel niet meer bij. Maar het is er nog steeds. Wat afschuwelijk werk heeft u. Wat <laughs> afschuwelijk werk. Dan ben je met beetje bezig en je weet dat het straks weg is. Het, wat... uh, ja, dat is helaas zo. Maar het is toch een van de weinige uh, financiële mogelijkheden... Ja. Uh, die open staat om uh, het bos in te gaan. Vertel eens, hoe ziet zo'n expositie eruit? Uh, Meestal uh, milieueffectreportage, dat is niet alleen planten, maar ook dieren. Dus uh, vaak worden allerlei biologen uitgenodigd... om uh, samen met uh, lokale hulp en lokale collega's uh, het bos in te gaan... om zoveel mogelijk te weten te komen van uh, het bos ja. of andere vegetatie... die en in zo'n gebied staat. En dan gaat met allen, u zo naar binnen, dat bos in? Met z'n allen? Uh, tegelijkertijd? Uh, nou, vaak niet tegelijkertijd. Bijvoorbeeld uh, vleermuizen specialisten werken oh, alleen ja, s'nachts. Ja. Maar, maar dan, dan gaat, gaat u het bos... Moet u heel lang reizen door het bos, voordat u ergens komt? En denk van, nou, dat, is een... uh, dat varieert heel erg. Maar uh, meestal uh, bij zo'n milieueffectreportage wordt ervoor gezorgd dat je naar het bos kan gaan. Dus er wordt een kamp opgezet of in ieder geval... het wordt logistiek mogelijk gemaakt dat je dat bos ook kan inventariseren. En, en, en wat doe je dan per dag? Doe je dan per dag een paar honderd uh, vierkante meter... Of een, of, of een paar kilometer? Hoe of, of leg je af door zo'n bos? Ook, da ook dat is heel variabel. Een uh, iedere, iedere firma heeft weer zijn eigen idee hoe dat beste kan gebeuren. Soms is het inderdaad dat je plots uh, uitzet waar je zoveel mogelijk... Uh, te weten komt over een zeer beperkt uh, oppervlak. Andere keren ga je uh, gewoon lopende het gebied in... om over een groot gebied uh, her en der uh, uh, vegetatie uh, te bekijken. En dan op een gegeven moment vind je bomen... voor je zegt, hey, uh, die, dat zijn bijzondere bomen. Die die, die kennen je wel volgens mij nog niet. Hoe, hoe kom je daarachter? Um, om te, te weten wat er groeit, uh, bekijk je natuurlijk... Uh, de vruchten die op de bosbodem liggen, bijvoorbeeld om te kijken... Uh, Herken ik die, uh, om aan de lijst toe te voegen, langzaam groeiende lijst... Uh, terwijl je door het bos ja. uh, werkt, van de soorten die je herkent. En aldoende kom je ook vruchten tegen die je niet direct herkent. Uh, je verzamelt uh, allerlei uh, plantenmonsters. Ik zie een foto van een soort, ja, het lijkt wel een soort uh, kastanjes. Kustanje, uh, een beetje van die ballen. Uh, een ja. beetje, beetje stekelige uh, bolletjes ja. inderdaad. Dat ja. is een, een boomsoort die we een paar jaar geleden... Hebben gevonden En het begon inderdaad met uh, vruchten die je op de bosbodem ziet liggen. Dan probeer je de oorsprong van die vruchten te, te vinden. Uh, waar het vandaan gevallen de, de is? De boom waar zet? ze uitgevallen zijn. Die vangen niet ver van de boom neem ik aan. Maar die, nee, maar die boom nee. is wel uh, vaak tientallen meters hoog. Oh, dus ja, je, ja. je ziet ze niet direct hangen. Die nee. boom staat niet alleen, die staat in het bos. En dan stam zelf kun je vaak niet zien of het een nieuwe boom is. Uh, de, het is niet altijd. De stammen van de bomen, daar hebben een heleboel kenmerken. En er is soms een bepaald melksap, wit, geel, groen... wat eruit komt als je de boom een beetje beschadigt. Mm -hmm. Maar ja, er zijn honderden en honderden verschillende soorten. Ja. Het is niet zoals in Nederland... dat je met een paar soorten al de hele lijst hebt. Maar, maar, ja, nee, maar, maar, maar deze bomen, die je hier nu ziet, met die castagneachtige met die ballen... dit bleek uiteindelijk een nieuwe boom? Dat is... Uh, die hebben we ondertussen al gepubliceerd als hoe heet nieuwe die? Uh, Dactyladenia globosa is hij komen te heten. Kijk, hoe hoog? Uh, meter of dertig uh, uh, hoog uh, was hij deze. Maar goed, we een... kennen maar een, een ja. exemplaar of of zes nog van deze soort. Dus. Het kan best zijn dat die nog wat hoger wordt. En, maar deze staat in een gebied uh, dat wordt gekapt? Uh, nee, vanwege de mijnbouw? Die, die, sto, die staat er niet. Uh, die staat in Liberia net buiten een uh, mijnbouwconcessie. En dat plaats je naast van deze radijs, radijsjesachtige... <laughs> ja, <laughs> dat is, uh, dat zijn vruchten van een, een uh, cola-boom. Ah. Niet, niet de cola van de, de Coca-Cola, ja. maar een andere... Verwante, verwante soort. Die stond uh, helaas wel... Uh, dit wordt het type-exemplaar uh, van, van deze uh, nieuwe soort. Die stond helaas wel in een uh, mijnbouwgebied. En ik denk dat het uh, stukje bos... Uh, wat sowieso al een restant was van een groot bosgebied... van uh, de Hoven was toen we het verzamelden... Die is weg. Uh, ik verwacht dat die nu uh, er niet meer staat. Maar misschien Inderdaad. is het van deze boom. Er waren het ook wel een paar exemplaren. Misschien maar honderd, misschien minder. En die zijn allemaal misschien gekapt... Uh, ja, alhoewel, ik vermoed dat deze wat wijdere verspreiding heeft. Mm -hmm. uh, maar ja, helemaal zeker weten doe ik dat Gaan niet. Gaan we vroeg dan ook naar zo'n zo plek, hè, zoals je op Spitsbergen hebt... waar allemaal, allemaal, allemaal zaden worden bewaard, bijvoorbeeld, uh, he, van, van, van zo'n zo, zo, soort zeef? Een soort, uh, uh, daar ja. zijn er heel wat heen gegaan, maar yeah. uh, zover zijn Het we hier nog niet. Slacht. Ik heb, nee, ik heb niet eens niet? Uh, levende zaden mee kunnen nemen. Daar moet je weer aparte vergunningen voor, uh, voor aanvragen. Dus het zou goed kunnen zijn dat deze boom... als hij dus niet meer erg staat... Dat, dat hij ook niet meer terug te halen is ooit. Omdat, omdat, omdat... We hebben, we hebben gelukkig het. dezelfde boom... ook nog in een uh, natuurreservaat... meer naar het zuiden gezien. En deze naast, dat, dat, dat derde uh, plaatje? Ja, dat derde plaatje. Dat ja. is uh, een speciaal geval... Dat is een ander, uh, andere boom waar inderdaad begon met uh, de vruchten die we ja. op de bosbodem vonden. Platte vruchten. Die we niet uh, herkenden. Ja. En we hebben echt ja. daar juist uh, een hele tijd moeten zoeken voordat we de oorsprong uh, vonden. Want die vruchten die waren blijkbaar weggespoeld van de boomweg. Uh, en lagen over een heel groter stuk uh, van het bos. Dus was niet direct duidelijk waar ze uitgevallen waren. En deze is... Pas twee jaar later ja. hebben we dus... Uh, echt de boom gevonden. Dat een uh, uh, behoorlijk grote uh, boom die aan de rivier stond. Maar die staat in uh, Sapo National Park in uh, Liberia. Uh -huh. En hoe heet, hoe heet u uiteindelijk? Oh, hij deed de helft die, geen naam dus. Die, die, dus geen naam. die heeft <laughs> nog, uh, nog geen naam. We weten naam. dat het oh. een, uh, een sojauxia soort is. Dat zegt maar nog niet zoveel. Dat zo veel is uh, Zee uh, familie. Oh, natuurlijk. Maar dat zegt ja. ook waarschijnlijk <laughs> nog niet zoveel. vrij maar, kleine, nee. kleine bomenfamilie. Ja. Maar in ieder geval, uh, alle... Vier of vijf exemplaren, Ik ben het even kwijt. Van deze exemplaren. boomsoort oh, nee, nee. die we nu weten dat die ja, bestaat. Die ja. staan allemaal in dat, alleen maar in dat National Park. We voor, sprak eens nog even verder. Van, van West-Afrika dan nu over naar het bosrijke Brabant. Ja. Vlak bij Tilburg ligt het prachtige dorpje Haren met dubbel A. In het buitengebied is er nu 65-jarige Rien van Hal geboren en getogen. Tussen de grote bomen die zijn vader ooit achter het huis plantte. Rien ziet die bomen liever klein. Bonsai. Ja, bonsai. Dat betekent in een potje. De Japanse bonsai-kunst van het heel klein uiten van bomen is vele eeuwen oud. Maar Van Hal vond een geheel eigen variant. Met Japanse technieken, maar toegepast op Brabantse bomen. <tied> Down in the woods today, of a big Mijn vader was ook een echte bomenmens, Die wilde ze hoog hebben. Kijk maar daarachter En oh, ja. ja, Die notenbomen, de ja. eiken, kastanjes. kristaijes. zit zijn eiken. Een ja, hele bak vol met eikjes. En zelfs als ze hier vooraan staan, die 20 meter hoog zijn. Boven voor de kant van het huis, die eiken. Die blaadjes zijn ook helemaal eiken. klein. Je moet je ook voorstellen dat je hiervoor gaat staan, dat je 2, 3 centimeter hoog bent. En je staat onder die boom. Want dat is de bedoeling. De illusie van die grote boom moet je uh, zien te creëren. Ja, ik buk eventjes door de knieën. Oké, okay. ja? okay. oh, nee, dan nou, staan we onder die bomen. Een, en dan is het ook echt gekeken. Hoe kijk je door, die, uh, door dat bos heen? Uh, een de, Een dikke stam. Dat is de overheersende boom. En wat er omheen staat, dan moet dan de boel aanvullen om het illusie te wekken. Diepte te scheppen door om de achterkant nog een kleintje te zetten. Aan de linkse kant nog een groepje met een, uh, een dominerende boom. Dan uh, moet je een beetje uh, voorstellingsvermogen hebben om dan tegen die grote bomen omhoog te kijken. Zometeen als die kruin volgroeid is, dan sta je echt hier in de schaduw van dat grote bos. Maar, maar u zit heb... midden in het bos en u ja, maakt uw eigen bos. Ik ben Rien van Al, ik woon in Haren, altijd uh, buitenmens geweest. En zo toen in de jaren 80, op een gegeven moment toch uh, met kleine bomen in aanraking gekomen. Bonsai. Wat wil zeggen, boom in pot. Heel globaal. Maar boom, met boom in pot ben je er nog niet. Daar ben ik ook ooit mee begonnen in 1988. Om de, elk boompje maar, of plantje maar in een potje te zetten. Maar dan begint het eigenlijk pas. Want dan uh, begint dat ding te groeien. En je moet hem in een bepaalde vorm houden. Dus bepaalde basiskennis moet je wel hebben. van uh, Wat er gevraagd wordt om uh, een bolzaai te maken. Dat is je eigen invulling. Vooral gevoel om erin te leggen van, waar vind ik nou dat hartstikke mooi is. Het is gewoon de illusie van die grote boom in de vrije natuur, die je zelf kunt creëren. Dat is net soort soort uh, moment dat zich voordoet en uh, een inval krijgt. Kijk nou, oh ja, dat kan ik, oh dan moet dit, oh, gelijk even kijken. Sukje draad er erbij, even in de vorm. Als we er niks aan doen, van dag tot dag erlangs lopen, de puntjes eruit halen... Uh, de nieuwe scheuten in de bepaalde richting proberen te laten groeien... en de grote scheuten eruit, dan zijn ze binnen, uh, binnen een paar jaar zijn het bomen van vijf, zes meter. Het is een kunstvorm in feite... Met beeldhouden ook, een stuk, een stuk steen. Moet je iets in je hoofd hebben waar je denkt ervan te kunnen maken. En dan moet je ook de steen kennen. Uh, kan ik hard slaan of uh, zacht slaan of moet ik met een bijtel of weet ik van wat. Dat is met die boompjes ook. Je moet toch weten wat de potentie is van een boom. Wat die kan, wat die niet kan. Hoe die takken staan, dan moet je zien van dan kan ik die kant in of ik kan die kant in. Dan moet je gewoon heel creatief in zijn. Je moet er eigenlijk heel oud bij worden. Want je moet op tijd beginnen door geduld te hebben. Als je geen diepgang inbrengt, zoals ik nou de laatste tien jaar pas gedaan heb... dan ben ik eigenlijk nog een leek. Want je zit met bomen in potjes te zetten en een beetje af te knippen... de lange scheuten weg te halen en een keer andere grond erin. Maar je weet niks van grondsoorten. Want de grondmengsels is ook nog een uh, hoofdstuk apart. De vormsnoei, de, de harmonie in de boom. Dat zijn allemaal dingen die je echt mee bezig zijn en diepgang inbrengen. Eigenlijk... Um maakt u het zo dat je de schoonheid beter kan zien. Want als je zo'n grote boom in bos, ja. die zie je nooit eens geheel natuurlijk. Nee, dan zit je toch? altijd onder tegen die stammen aan te kijken natuurlijk. En je kunt wel naar boven kijken, dan zie je die dikke takken, dan zie je alle kanten in gaan. En dan, uh, ja, dan voel je je eigenlijk heel klein. Ik moet gaan zeggen, het is gewoon uh, een harmonie met de natuur, denk ik. Dat we de natuur in, in de hand houden. En toch niet, want als je niet oplet dan naad je eruit. Als ik een week op vakantie, ik ga niet op vakantie, daar heb ik geen tijd voor. Maar stel dat ik ziek word en ik ben 14 dagen ik in het ziekenhuis, wie zal dan een woontje doen? Je moet er niet aan denken. Wie zal dan hier die bomen nou in het voorjaar, nou allemaal uitschieten en allemaal grote scheuten krijgen, wie zal daar houden? En dan het water geven, dat zou nog kunnen om elke dag met de gieter langs te lopen. Want die kleine potjes ook. Twee dagen, dan is het dan hartstikke droog, dan zijn ze weg. Vanaf 92 staat hij al in een potje. Dit ding is niks gegroeid eigenlijk. Dat heb ik gemaakt. Of daar ben ik uren mee bezig geweest. Nou, je kijken een mooi boom. Daar moet nog aan gewerkt worden. Op de planken bij het keukenraam staan, hoeveel zijn er dan? Een kleine 45 denk ik. Eigenlijk bedwingt u de natuur. Nee, ik, ik leid de natuur. Ik, ik probeer het uh, in een bepaalde vorm te gooien. De boom is een volwassen vorm in het klein te creëren. Hij mag groeien, hij krijgt mest. Ik ben er hartstikke lief voor. Hij komt niks tekort. Want als mensen nog maar denken dat hij iets tekort komt... dan probeer ik weer achter te komen wat hij dan mist. En ze worden gewoon hartstikke verdrutteld. Als zo gauw als hier nou twee, drie blaadjes uit die scheut komen... dan haal ik er de bovenste top af, de groeihalk eruit. En die twee, drie blaadjes die blijven zitten, maar wat doet die dan? Die groeikracht die in de boom zit, die komt op andere knoppen, slapende knoppen, die worden wakker, dan we nieuwe scheutjes, krijgen een dichtere vertakking. het doet mij toch een beetje denken aan de Chinezen die de voetjes van vrouwen afbonden. Mijn vader zei het zelf, die boompjesbeulen noemde hij het, die zag mij ook bezig. Ik, ik was een bul, boompjesbeulen was ik, gewoon omdat ik boompjes klein hield. Maar zolang is die boompjes zo vol fris groeien. Dan is er niks aan de hand. Dus zo'n boompje is best gelukkig? Ik denk het wel. Ik ga ervan vanuit van wel. Mijn mooiste boom is dood voor jou. Welke is dat? Het eindje dat erachter staat. Oh, wat, en wat is dat? Dat was er zo eentje, Larix. Maar die had zo mooi. Ik heb hem ook gewoon in het potje laten staan. Ja, hij, is, hij is dood. Hij is hartstikke dood. En hij schiet ook niet meer uit, al twee jaar niet met die harde winter. Hij is doodgevroren? Hij is doodgevroren. Het, uh, ja. En hoeveel jaar arbeid zat daarin? Nou, die heb ik al ook al twintig jaar, denk ik. Ja, dan kunnen wij je voorstellen dat er overal van die naaltjes opkomen. Heel dicht op elkaar hier. Ja, dat was één kussentje. Nee, daar uh, moeten we niet uh, sentimenteel van worden. Maar het is, het is wel jammer. Maar nou goed, tranen in mijn ogen heb ik nog niet. Maar het kan gebeuren natuurlijk. Ja? Ik heb het nooit geweten dat je blijkbaar van iedere boom een bonsaiboompje kan maken. Als je maar vroeg genoeg begint. Ik ben benieuwd of die bomen dat echt zo, zo prettig vinden. Uh, uh, zeg ik, Karel Jonk in de botanist naast mij, dat zou misschien wel de oplossing zijn voor al die zeldzame bomen die u vindt in, in Afrika, waar er een plek meer voor is, om met, maar hele kleine boompjes van te maken. Bonsaiboompjes. Hmm, om dat in cultuur te brengen. Ja. Dat hebben ze geloof ik bij dieren ook wel eens uh, uitgerekend. Hoeveel oppervlakte dierentuin je nodig had... om alle dieren te beschermen op die manier. Maar, oh, door ze heel, heel, heel klein ze te maken? Allem... Klein no, te nee, maken, nee. nee want die boom moet heel klein worden dan. Het moeten boompjes worden. Ja, plek. inderdaad. Maar je hebt nog steeds hm? allemaal plek nodig... om iedere soort op die manier... Ja, maar veel minder. Veel minder plek. Je hebt helemaal geen grote oefening. Je hebt een paar voetbalvelden, dan heb je al een heel woud. Ah, je hebt altijd meer dan één individu nodig. Om te beginnen. Oh, dat ook nog eens een keertje. We moeten wel doorheen blijven staan natuurlijk. Ja. Goed, dit is een Studio gedaan. Het gaat over bomen. Hè. En... Um, ja, die bladmuziek. Waar is die bladmuziek? Waar is die? Ja, daar is die. Blad. Bladmuziek. Blaad. blaad. Oh, ik praat er doorheen. Uh, dit is... Ja, ik moet er iets over vertellen. Hm. Dit is blaadjesmuziek. En de die heet... Eugen Pandrea. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Eugen Pandrea. Ik zeg het even zo. Want uh, als u hem intikt op YouTube, dan zie je precies hoe hij dat doet. Dat bespelen van blaadjes met zijn mond. En uh, Pandrea, die kreeg in Frankrijk het verzoek om een school op te richten voor boombladmuziek, maar dat heeft hij geweigerd. Volgens hem beheersen alleen mensen uit Roemenië en Estland deze kunstvorm. Dus Fransen die kunnen dat niet. En Nederlanders dus ook niet. Maar we hebben hier wel mensen die zich inzetten voor de rechten van bomen. Bomenrechten dus. En die hebben zich verenigd in de Bomenstichting... En die bomenstichting die beheert onder meer een uh, lijst van 10.000 monumentale bomen in Nederland. En je kunt bellen als je niet wilt dat een mooie boom wordt gekapt door een buurman of door de gemeente. Maar ja, twee jaar geleden is die bomenstichting haar subsidie kwijtgeraakt. En de werknemers werden ontslagen. En het leek gedaan met de stichting. Tenminste, dat, uh, ja, als je dat lastig had. Maar de 200, jaar, de 200 leden tellende vrijwilligers... Uh, uh, uh, ja, waren 200 vrijwilligers. Het hele netwerk dat is doorgegaan. De Bomenstichting is verhuisd van Utrecht naar een woonhuis in Amsterdam-Zuid. Waar de voorkamer dienst doet als kantoor. Dat een paar dagen per week wordt bemand door een vrijwilliger die de boel coördineert. En toen ik er langs kwam, was dat Frank Warendorf. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom binnen. In de gang... Het bordje van de Bomenstichting, losgeschroefd van, uh, van dat pand in Utrecht. Hè? Dat is verlaten een paar jaar geleden. Ja, klopt. We hebben het uh, eigenhandig losgeschroefd. hier deze kant op? Ja. Het is een woonhuis. Een woonhuis in Amsterdam-Zuid. Links een kast met, ik neem aan ah, dat dat de... Uh, ja, de bibliotheek van de Bomenstichting, hè? Ja, dat is de oude bibliotheek. Ja. En um, ik zie daar een... Uh, een tuin. Er is een tuin. Een boomschichting met een tuin. Ja, dat, dat moet ook wel. We zit je midden in de stad, je hebt wel een tuin nodig. Hè? Een grote boom. Achter, wat is het? Dit is een berg. Met een heel groot vogelhuis. Uh, ja, een nestkast. En er zitten uh, nu jonge spreeltjes in. De oude vogel gaat nu uh, voeren, je hoort het. Uh, gekrijs. Nou, wat een hoop geconcentreerde natuur. Ja, en dat in Amsterdam. Hè? Ja. Zeg. Um, uh, Hoeveel, hoeveel mensen zijn er nog bij betrokken bij de Bomenstichting, landelijk? Uh, bijna 200 uh, vrijwilligers in het hele land. Uh, als er weer een vraag binnenkomt bij ons uh, in Amsterdam... dan uh, kunnen we iemand er naartoe sturen zo nodig. Gaat het om hulp in verband met de bomen in nood? Meestal wel, ja. ja. Maar er komen ook heel veel klachten binnen over bomen. Over bomen ook? Ja, te weinig zonlicht in de tuin of te veel bladeren op te ruimen. En, uh, ja. Wat doet u daar dan mee, want... Uh, ja. Uiteindelijk willen die mensen de boom weg hebben natuurlijk. Ja, nou dan geven wij advies over de wettelijke regeling. Ook, ook? Ja. advocaat van de duivel? Dat, dat ze beter dan een advocaat kunnen zoeken... of een rechtsbijstandsverzekering kunnen aanspreken. Oh, dus ja. daar geeft u ook advies aan aan die mensen? Ja, maar probeer het zo goed mogelijk natuurlijk de boom altijd te beschermen. Maar soms, uh, ja, als, de, als er echt geen daglicht meer tot de woning toetreedt... doordat de boom te hoog is gegroeid, moet je de mensen ook uh, adviseren... dat het op een goede manier wordt opgelost. Er hebben een hoop vliegtuigen hier. Ze dus Gaat het continu door? Uh, ja. Even naar binnen, misschien nog even, want uh, zo je zo onrustig praten. Maar hoeveel bomen zijn dan gemiddeld per jaar nog... die je kunt, uh, op aandacht kunt, kunt besteden? Dat is denk ik ongeveer uh, ja, 20 tot 30 bomen per jaar. Maar dat betekent ja. dat heel erg veel bomen in Nederland stilletjes verdwijnen. Ja, ja, door de bezuinigingen zijn gemeenten soms gedwongen, voelen zich gedwongen om uh, minder aandacht aan bomen te besteden. En bomen hebben toch onderhoud nodig. En als je dat onderhoud verwaarloost, uh, kunnen bomen gevaar opleveren voor verkeersveiligheid... Uh, en dan wordt soms besluit genomen om, uh, om de bomen maar te kappen. Ja. Ja. Merkt u het nu als, uh, als stichting dat het schraler wordt als je om heen kijkt? Uh, ja, we krijgen wel veel berichten uit het land, uh, verontrustende berichten, dat uh, veel gekapt wordt. Maar het is voor ons moeilijk om uh, na te gaan uh, waardoor dat precies komt. Uh, soms is er een goede reden om te kappen. Hoe ziet u de toekomst van de bomen in Nederland? Uh, ja, op papier is het uh, allemaal goed geregeld. Oh, dat klinkt niet goed, ja. <laughs> zo meer op papier goed geregeld, maar ga verder. Uh, het, het probleem is dat het in de praktijk uh, moet doordringen, uh, dat, dat je echt voorzichtig met een boom moet zijn, dat je echt de wortels moet beschermen, dat de wortels uh, enorme oppervlakte bestrijken. En dat je echt uh, moet proberen om daar niet op te, overheen te lopen. Maar dat, dat, dat, dat, dat gebeurt overal. dat doe ik steeds als ik over straat loop en over de stoep. En over, uh... Ja, maar het gaat vooral om de, de bomen in de parken. Er worden steeds meer evenementen in de open lucht gehouden oh, ja. uh, in de parken. Waardoor uh, enorme massa's mensen onder vaak monumentale bomen verblijven. En uh, die schade die daardoor wordt aangebracht, die is onherstelbaar. Al die feesten? Door de, Al die feesten oh, ja. worden niet alleen de vogels, vogelnesten mogelijk verstoord. Maar uh, de schade aan de bomen is... Uh, is ook aanzienlijk, dus, uh, dus we moeten een beetje afstand houden van onze mooie bomen, een beetje afstand houden, een, een gepaste afstand, een ja, beetje respect van afstand uh, van genieten en dan uh, komt het hopelijk goed. Ja, Frank Warendorf uh, van de Bomenstichting, die afhankelijk is van donaties, kijk vooral op de website van de stichting Bomenstichting.nl. Dit is studio iets over bomen en. Uh, uh, wat we nu... Uh, worstelende bomen, staat hier. Ja, dit zijn worstelende bomen. Dat soort geluiden kent u ook uit het oerwoud, hè? Uit, uh, uit de jungle. Ja, gezegd vooral van de Veluwe. Van de Veluwe? <laughs> nee, want wat, heb, heb je niet het, het, het, het kraken zeg maar, tegen elkaar aan... het kraken van takken hoort dat is weinig in, de, in Liberia... Als u, Eerlijk gezegd, komt, nou, uh, ja. ik had er nooit eerder over nagedacht... maar ik geloof dat het hier... Ja. Veel algemener is. Ja, Karel Jonk de botanicus, die zit nog steeds naast me. En, uh, die uh, die uh, ontdekkingsreiziger uh, uh, vindt nieuwe bomen in Liberia. Maar het is wel een race tegen de klok, hè? Het is inderdaad een uh, race tegen de klok. Uh, door behoorlijk wat bosgebieden in Liberia... Er is nog nooit een botanicus geweest... En verschillende van die gebieden worden binnenkort omgezet in oliepalmplantages. Ja, ja. Dus en, en, zonder dat misschien ooit inderdaad iemand is langskomen, zonder dat u ooit. Want u bent een van de paar mensen die nog dit, uh, dit werk kan doen, hè? die nog die kennis heeft in huis. En er zijn er inderdaad uh, niet zoveel meer en het worden er steeds minder. De meeste mensen met dezelfde kennis ja. die ik ken, die zijn gepensioneerd. En verschillende hebben alle leeftijd dat ze inderdaad toch niet meer. Uh, Verre wandelingen door het regenwoud maken. Zeg, al, die, al, al, die, al die kennis die voor de gaat, als die bomen verdwijnen... waar misschien nog een tien exemplaren van zijn... Eh, medicijnen die dat zou kunnen opleveren als ze onderzocht zouden worden. Dat gaat allemaal verloren, die kennis. Uh, voor een deel wel, maar een deel wordt natuurlijk ook opgeslagen in herbaria en in boeken. Uh, en we proberen ze mogelijk op internet te zetten... Uh, ja, mede ook ik... dankzij uh, de mogelijkheden van de digitale camera. Uh, iedere keer bomen, als het bos inga, maak ik ontzettend veel je je foto's. Die, maar je hebt die bomen zelf toch nodig? Uh, ja, als de bomen er niet meer zijn, dan heeft het opslaan ja. van de kennis natuurlijk ook niet zoveel uh, zin meer. Als de soorten uitgestorven zijn, uh, ja. ja, dan houdt het op. Jeetje. Maar u probeert zoveel mogelijk toch... Uh, hè? Ja. Ik doe ja. mijn best inderdaad ja, ja. Uh, om oh, bent... um, nog zoveel mogelijk uh, ja. tijd uh, te stoppen in, uh, ja. tijd in, in uh, onderzoek in het bos. Vorige week zat hier nog als gast in de studio Frans Fontaine. Uh, Tentoonstelling maken bij het Tropenmuseum in Amsterdam. Maar toen ik voorafgaan aan die uitzendingen even zijn naam googelde, stuitte ik op plaatjes van bomen. Pagina's vol plaatjes van bomen. Bleek dat zijn, uh, zijn vader, die eveneens Frans Fontaine heette, heel wat met bomen had. Dit is Frans Fontaine uh, senior en hij staat mooi in het Groene Blad. Hij was wat laat dit jaar. Het is een uh, beuk, het is officieel de Carpinus betulus Frans Fontaine. En genoemd naar mijn vader. Ik ben uh, Frans Fontaine junior en mijn vader is uh, Frans Fontaine senior. Hij was uh, hoofd van de plansoenen in Eindhoven, en dendroloog. Hij gaf uh, colleges over bomen in Wageningen. Hij was een uh, internationaal gerespecteerd bomenkenner en vooral bomenliefhebber. Hij staat echt... Ja, je, kan hem, ja, je kan hem heel goed zien. Ja. Nou, hij staat uh, voor het keukenraam en ik ben degene die altijd kookt. Dus uh, ik kijk elke dag op uh, vader uit en ik zie hoe hij zijn blaadjes verliest... En hoe je weer groene blaadjes krijgt. En, uh, ik heb hem ook laatst een keer uh, laten snoeien door een tuinman, een privé tuinman. En dan ga ik er ook echt bij staan. En dan uh, zeg ik, pap, het moet even gebeuren. Maar als uh, goed tuinman, uh, je weet dat het nodig is. Het geeft toch een soort uh, gezelligheid om je vader in het plassoen te hebben. Wat waren bomen voor hem? Hij is in de oorlogstijd of vlak daarvoor is hij in Frederiksoord, de landbouw, middelbare landbouwschool, terechtgekomen. Dat wilde hij altijd. En uh, in Amsterdam heeft hij bij de plassoenendienst gewerkt. En ging hij parken ontwerpen. Ja, als je parken ontwerpt, kom je snel natuurlijk bij bomen en hele mooie struiken uit. En als je dat heel mooi wil doen... En je ja, hebt bijvoorbeeld de liefde voor Japanse tuinen, wat hij had, had een prachtig boek over Kyoto... Ja, dan ga je ook mooie bomen uitzoeken. En uh, dan ga je ontdekken hoeveel schoonheid er in bomen zit. Hij vond de levenskwaliteit van de stad wordt bepaald door groen, door bomen. Hij was wat dat betreft wel een beetje af van letteren. Bomen geven zuurstof, ze zijn belangrijk, uh, ze zijn monumentaal. Dus ze geven schoonheid aan de stad, ze geven zuurstof aan de stad. En dat is wat mensen nodig hebben, parken en groen. En daar wist hij zich ook buitengewoon sterk voor te maken. Maar Eindhoven ja, heeft zijn faam wel aan de bomen te danken. Want natuurlijk als ja, stedelijk schoon valt het nogal mee. Dan zeg ik het heel discreet. Ik ken te veel mensen in Eindhoven. Maar de bomen en de parken eh, ja, die zijn er absoluut bijzonder. En natuurlijk elke keer als er bomen omgekapt worden... of men vindt dat de gemeente bezuinigt... dan uh, wordt vaders weer uh, boven de grond gehaald. Van uh, ja, dat waren nog eens tijden. En, uh, dus hij blijft enigszins uh, niet alleen als boom... maar ook als uh, um, uh, bomenplanter in leven. En dat is ook wel erg leuk. Frans, Frans Fontaine over Frans Fontaine. Kijk, die boom van Frans Fontaine die is goed terechtgekomen, Gaat goed met die boom. Hier in het gematigde gebied uh, is inderdaad veel meer geld voor ja. parken en bomen. Dat is zeker. O oh, ja, natuurlijk. Veel meer geld voor, voor onderzoek naar, in Afrika. Naar Hier werken er veel meer ja. aan. Veel ja. meer specialisme. In de troop is dat anders. Ik hoop dat u nog heel lang onderzoek uh, doet in, uh, in Afrika. Succes ermee, En heel veel bomen weten te redden op die manier. En dank. Ja, straks uh, bureau buitenland. Tips voor president François Hollande. Pas sinds één jaar president van Frankrijk. Maar nu al is zijn populariteit, populariteit zo laag. Nog maar 15% van de Fransen ziet hem zitten. En hij moet nog vier jaar. En volgende week is het Pinksterzondag, familietijd. En daarom een uitzending over familie. Nou, bedankt voor de aanwezigheid hier in de studio. Graag gedaan. En, uh, gezelligheid volgende week, gezelligheid, familie. Boom, gewoon een boom die niet meer schrikt, zich in zijn groen schikt en verandert. Onder zijn juk houdt hij zich klein, Eén die niet doorgaat voor een ander te roerloos om een beest te zijn. Bomen. Bomen zijn bedrog, vrienden van de radio. Laat dat duidelijk zijn. Eigen haard is houtwaard, waard, zoveel is zeker. Studio Itzerda, Radio Koemlauw.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 En over zijn veelzijdige internationale leven. Twee dingen. Morgenavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Yes, het is weer weekend. Tijd voor ontspanning.